De politie in Helmond in Brabant heeft vanavond de 51-jarige ex-partner opgepakt van de twee weken geleden dodelijk verbrande vrouw. De Helmondse vrouw van 44 jaar werd in een bos bij Knechtsel gevonden nadat ze op 14 februari voor het laatst was gezien in Helmond. Inmiddels zijn bij de politie ongeveer 10 tips binnengekomen. Bijna 15 miljoen Syriërs konden vandaag stemmen over een nieuwe grondwet. Daarin worden naast de baatpartij voor het eerst ook andere politieke partijen toegestaan. Veel Syriërs vinden het referendum een fars en zeggen dat de baatpartij toch alle macht houdt.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 De Nederlandse toeristen, die deze week in Oostenrijk betrokken waren bij twee massale vechtpartijen, zijn weer terug in Nederland. Bij de twee vechtpartijen in het Tiroler Zillertal vielen meerdere gewonden. De eerste ruzie begon woensdag in een café in Gerlos en verplaatste zich naar een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met banken, flessen en stenen. Een dag later geraakten dertig Nederlanders slaags in een bar in Schwendau. Met weer nog vanavond opklaringen. Vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt. Valt af en toe wat regen of motregen.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 The good things never last That you were crying mm. Summer turned to winter And the snow turned to rain And the rain turned into tears upon your face I hardly recognize The girl you are today And oh God, I hope it's not too late Not too late.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 En toen dacht ik, en elke keer werd ik weer onderuitgeschopt, van, ja. weer rustig. En ik kon soms, ik, kijk, ik heb een ongeluk gehad waardoor ik helemaal niet eens meer wat kon. Toen dacht ik, ja, maar ik kan zoveel. Ik kan zoveel, ik moet ja. nog zoveel. Ik moet ja. Nog zoveel. Kijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. pas op met dat moeten. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, uh, daar ben ik weer uitgekomen. En toen dacht ik, het is voor mij gecreëerd dat ik eigenlijk uh, uh, niet meer mag werken.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 Heel kort maar krachtig. Ja. ja. Maar daar gaat het dus om. Het dus het eigenlijk ben je gelukkig. gelukkig. Ja, ik ben ook hartstikke gelukkig. Kijk, dat, ja. is, dat straal je ook uit hoor, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Gelukkiger dan ooit, om het maar even zo te zeggen. Het oh. klinkt misschien zwaar, maar dat is echt zo. O, dat is ja, nog ja dat geloof ik. Ja. Dat is... Uh, ja. En uh, ja, wat het leven zo mooi maakt, zijn de dingen die je mag doen, eigenlijk nu. Ja.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 Dat, dat gaat niet dat sneller dan dat. dat. Zijn deze kaarten.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 kaart gaat er ook al over. Heb je ook nog eens iemand naast je op de bank die zit te stuiten en, en ja te roepen. Wel. Um, dus weet je, dat, en dat is heel mooi. Dus naast het feit dat je die eigen intuïtie goed uh, in werking zet, heb je gewoon ook die, die uh, uh, ja, de input van die ander erbij. En dat is, nou, dat is waanzinnig leuk om te doen. Dat is echt een feestje. En dat kunnen ze op de Engelen site? Ja, enzo.org -en kun je daar uh, alles over vinden. En dat, uh, daar kunnen ze dus ook op inschrijven of jou bellen of Ja, neerom. kunnen ze gewoon boeken. En dat is ook het leuk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 Okay. Precies, dan moet ik alleen niet omhoog kijken, want dan gaat het fout. Ja. <laughs>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 Mooi. Ja. Ja, zo komt het van het een naar het andere. Ja, ja, nou, precies. En, en ik denk daarom. Want nu hebben we het idee van de engel. Hè, maar het is die loopbegeleiding is natuurlijk best ook wel. Het is eigenlijk heel een belangrijk. sharing, min of meer. Dat, dat de mensen via de tweets kunnen delen en als ik mijn wens kenbaar maak via.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 En ik, ik, ik heb nalopen denken van hoe kan ik dat nou concreet maken. En ik heb hem nu de lucht ingegooid. Ik ben benieuwd. Bij deze, je bent begonnen. Ja. Ik ga hem uh, tweeten op... Uh... Twitter onder droomwerkcoaches. eens kijken wat, of er mensen zijn die daar op in willen haken. Ik vind het een ja, briljant ik zoek idee. Natuurlijk een fietsfabrikant ja, die, ja, precies. die de, de, de tandems kan leveren. Ja, ja. Uh, ik zoek een. Zo'n mooie reclame. Uh, een, dus. Wat uh, heb je uh, nodig? Een notaris ja. die dus een, een stichting kan oprichten ja. met het droombeeld daadwerkelijk uh, neerzetten ja. Uh, enzovoort. Ja. Ik vind het een prachtig, prachtig idee. idee. Mooi, een hartstikke mooi droom. Ja. Nou, wie weet? Kort, binnenkort in dit theater.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 Dream!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 En dan plak je weer nieuwe beelden dan op. Dan kom je bij dat coachinggesprek van jou. Dat je dus. Ja, ja, vraag ik toch. Ik denk ja, van, nou, ja. dan kun je het steeds weer bijstellen, zeg ja, En mij. dat nou. moet je ook doen, ja. want je moet natuurlijk niet een visiebord hebben staan. waarbij je soms ook delen al bereikt hebt, hè. die moet je er dan ook uithalen. Want je bent weer.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 Verder allemaal bedanken voor het luisteren. Wij hopen dat u met net zoveel plezier naar de uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot een volgende keer. Het woord is voor jou, Louise. Dankjewel. Ik heb een, een gedicht uitgezocht, een Engelstalig gedicht. Um, helaas is de schrijven onbekend, maar ik vind het er niet minder mooi om. Dus dat lees ik jullie graag voor. Het heet Hold on to your dream. There's a voice that calls to some of us, from somewhere deep inside...